Dit model is het vierde en laatste deel van de Zilveren Neus, een zuurzoet luisterspel door René Metzenmakers met René Pauwels, Roger de Pape, Mieke Verheide, Rick Witvrouwen, Lode Blomhaart, Chris Dijkhoff en Janine van Brussel. Techniek, Wim van Reusel en Guido van den Einde. Regie, Mil Gijzen. <tie> zeg, pijnzegij die dat dan een dag zal zijn, met meske, hé? Goed uitstekend al Je praat helemaal zoals komen. Ik vraag me alleen maar af waarom. Wat is eigenlijk de bedoeling van dit... dit ridicule schouwspel, meester Lambert? Eh, er, ik, hé, wat zeg je? Zeg eens Lambert, het is geen carnaval, hoor. Mevrouw is helemaal niet op dit soort grap gesteld. Wel in tegen, Laat dus alsjeblieft genoeg zijn. Oh, de viel moraïka. Heb... Genoeg, ik heb geduld, maar het is niet onuitputtelijk. Zeg, zeg, dat is nog geen vlamekulverkuur, meneer. Eh? Wat wilde jij nou eigenlijk zeggen, nee? Eh? Verstond ik er niks van? Zijn Alfred. Gontran, ik vind dat het nu ruim voldoende is geweest. Een ogenblikje, liefste. Alfred, gebruik nu eens je verstand, kerel. We zijn wel goede vrienden, maar dat betekent toch niet dat je zulke grappen moet uithalen. Trouwens, ik betwijfel of het wel de naam grap verdient. Wat haal je in je hoofd, man? En dan ook wel op het moment dat je de hand van mijn dochter komt vragen en in tegenwoordigheid van mijn vrouw. Vergeet niet dat er familie afstamt van een oud-pruisisch aartshertogelijk geslacht. De Vilmoray, wat is dat nou allemaal voor pietbrood. Wat heb ik nou verkeerd gedaan? Ik weet niet wat jij zeggen wil. Ga te Half oh, vrij. wil je nu geen reden verstaan? Want de geduld is ten einde. Je merkt toch wel dat deze situatie niet houdbaar is? Hoe haal je het in je hoofd? Wat mijn beste De Vilmoray, ik weet niet Kom, maar, het kort. Ga je verontschuldiging aanbieden aan de markezin. Lees je contract voor en maak dat je wegkomt. Je bent dronken, wie? Ik? Ik zat? Zeg, moeder, wilde jij in oude kop? En waarom zou ik mij moeten van verexcuseren? Heb ik het misschien niet verkeerd gedaan? Gontran, ga je me nog lang op een dergelijke manier door die, die reken laten voor de mal houden? U moest u schamen, meneer. Als het waar is dat u hierheen gekomen bent om de hand van Charlotte te vragen, dan kan ik u maar één ding zeggen. Ik ben blij, meneer. Ja, blij dat ik u tijdig in uw ware heb leren kennen. U bent een onbeschofte individu, meneer. Zeg maar, wat krijgt de Dino? U bent een, een krapuleuze vlegel, meneer. Dat bent u. Ik slaag er niet in te begrijpen hoe men u ooit uw kandidatuur als notaris heeft laten stellen. Als dit een grap is, meneer, dan zeg ik u, foei, foei, foei, foei. In een tijd dat de eerbied voor adel en burgerij met de dag vermindert. In een tijd dat het gepeupel overal de hoofden opsteekt... en de werkelijk beschaafde mens nog moeite heeft zich te handhaven. Gaat u zo te werken, meneer. Voei. Ik hoef u zeker niet te zeggen dat wij op uw vriendschap geen prijs meer stellen. Dat we zelfs fier zijn haar te kunnen afwijzen. Liefste, nog een ogenblik. Je kent Alfred niet zoals ik hem ken. Hij is werkelijk een van de charmantste kerels uit Brussel. Is niet te merken. Er moet iets overkomen zijn, ik weet niet wat. Ik wel. Hij is stomdronken En vergeet het niet... Wanneer een man dronken is, komt zijn ware aard eerst boven. Maar ik stond vlakbij hem. Ik verzeker je dat hij helemaal niet dronken is. Hij heeft de adem van een, van een zuigeling. De onschuld heeft hij er helaas niet van. Besse, of het gepermitteerd is te vroeg, hadden helder mij hier nog lang loden stond schilderen? Alfred, Alfred, ik vraag het je voor de laatste maal. Wees ernstig. In naam van onze jaarlange vriendschap, in naam van onze gezellige avondjes in de zerkentjes met ver. Wees ernstig. Maar weet ik niet wat aan je van hem moet hebben, zeldaad? Jacques, de hoed en stok van meester Lambert. Hij wenst ons te verlaten. Vit! Jommer, jommer, jommer, lust het noodstuk ik hier, hier? Ik heb het inder toch iets op te doen? Morari, geen lach, geen maar wat gebeurt er dan toch allemaal? Ik kan er komt nog steeds krijgen. Ik heb alleen mijn eigen arm geneven, maar ik sloop niet, ik hem niet, ik ben een die kleur wakker. Ik kan op mijn horloge zien wat duur dat is. Ik heb de weg naar hier kunnen vinden. Ik hem dus niet, maar wat heb ik dan toch gedaan? Wat heb ik, ik verkeerd gezien? Wat, heb, wat voor een stomme tijd heb ik ecologe vangen? Wat voor een zottigheid heb ik gedoond? Ah, begrijpt griftige, hij wil goed. Buiten gestapt hebben ze mee. Buiten gestapt. Bij de Villemorin, die misschien mijn beste vriend was, buiten gestapt. Hier zijn, hier zijn. Ik heb mijn draagcontract nog in mijn hand. Ik heb het niet eens kunnen voorlezen. Ze weten nog niet eens wat erin stond. Ah, Aru, zeg het maar Wat is er met mij gebeurd? Oh, kom, kom, kom, Alfred, oude jongen. Je kan er nu wel mee ophouden horen. De mop is voorbij. Kom, zeg de mop, maar beginnen jij nu al? Jij wilde de dochter van de Villemorin helemaal niet hebben, nietwaar? Ik geef je gelijk. Ik geef je volmondig gelijk. Die kwezel zo zou immers geen vrouw voor jou kunnen zijn, maar... Nu moet je me toch eens één ding zeggen, Alfred. Waarom heb je die hele komedie op touw gezet? Want ik ben er helemaal niet zo zeker van... dat we de Villemorijn nog te zien zullen krijgen. En achteraf beschouwd was hij toch een geschikte kerel. Of vond jij dat niet? Ik denk dat je hem erg gekrenkt hebt. Waarom was voor komeden? En waarmee gekrenkt? Och, kom, Alfred, laat het nu gedaan zijn. Harry. Ja. Harry, wilde jij iets voor mij doen? Vraag maar op. Wat zou ik niet doen voor de grootste grapjes uit heel België? Maar zeg me dat we dat jij en dat toch zo belachelijk vinden? Zeg, gauw er nu mee op, wees ernstig. Maar ik zeg ernstig, het ernstig, zeg het maar toch blief. Nee, nee, nee, nee, nee. Ik speel niet meer mee hoor. Harry, in over van ons vriendschap, zeg het me. Al geluwdelijk een grap uitholen, zeg het me toch maar. Ga vooruit dan om er een eind aan te maken. Maar beloof me dan dat je er zult mee ophouden. Ik beloof het. Alfred, jij praat helemaal als Kobe. Wa wat zeg je degene? Nee, nee, nee. Geen twee keer, Alfred. S spreek, ik, spreek ik helemaal gelijk kopen? Ja. Spre spreek ik zijn tong? Ja. Nu, no, terwijl ik tegen ons spreek? Nu, terwijl je met mij praat, ja. Zeg al, Fred, alsjeblieft, het gaat vervelend worden als het blijft duren. Ik, ik spreek gelijk over. Oh, maar zakker, de zakker, de zakker. Wat deed die stommer ik nou weer uitgestoken? Maar dat zal als jullie aflopen, nee. Dat krijgt nog een sterftje, dat sokstje zijn, hè. Jonger, jonger, alleen mijn beste meneer Lombair. Ik verzeker ik al dat ik niks misdoen heb. Maar hoe kan dat dan zijn dat ik spreek gelijk, hè? dat ik al woorden gebruik... en ze op maar hier uitspreekt. Allee, allee, hoe zou ik dat al kunnen weten? Maar als ge het mij, vroeg hij... als ik al niet moest kennen... en zou ik al uren spreken... ik zou subiet uren dat gij niet van ons dorp zijn, salle. Subiet. Ah, dan weet ik het niet meer, salle. Dan weet ik het echt niet meer. Komen. Komen, wij zijn toch altijd goede vrienden geweest... niet Dat me, testen, zeggen. Niet altijd, zullen? Niet voor, meneer Lambert. Jo, abij ook. Dat is ook geluven. De beste vrienden, meneer Lambert. Zegt me dat is eerlijk. Mankeerde ge helemaal niks. Abba niet? Maar er zijn geen dat of dan pijn geen ontstekingen, geen zweren, geen flirsijn, geen rheumatis. Maar alleen meneer Lambert, als ik al zeg dat ik de laatste tijd zo gezond ben als een visker in het water, dan moet gij ge geluven dat ik ge de waarheid spreek zullen. Oh, ho, ho, ik geluven. Allee, maar waarom godde ge niet om Bernier? De dokter? Die zal zeker weten wat dat er met jou gebeurd is. Maar ik kan niet. Hij is voor vier dagen op Parijs. Als ik wist wat het was, dan zou ik hem achter ogen. Maar ik weet het niet. Maar zie je goed dat hem terugkomt. Nee, dat naar hem toe. Hij moet mij zeggen wat dat er met mijn stem gebeurd is. Hallo, met meter Lambert. Ja, 243 hier, studie van meester Lambert. Alfred, ben jij het werkelijk? Oh, oh ben jij dan, Henri? Ja, natuurlijk. Ah, ik dacht het al, waarom zei je dat niet dadelijk? Is het nu zo gek als je 243 vraagt dat je mijn stem te horen krijgt? Ik wilde je vragen naar de uitslag van je bezoek aan dokter Bernier, maar dat is me niet meer nodig. Ik merk dat je bij hem bent geweest. Dat ik bij dokter Bernier geweest ben? Ja, Wat praat jij nu voor onzin, Harry? Trouwens, ik ben helemaal nog niet bij de dokter geweest. Ik zit te wachten op mijn rijtje om erheen te gaan. Zeg, wat bedoel jij nu eigenlijk? Maar weet jij dan niet dat je helemaal niet meer praat als kopen? Dat ik dat ik niet meer praat als kopen? Nee. Maar dat is geweldig, dat is werkelijk. Nee, dat is uh, dat is helemaal niet geweldig. Nu zal Bernier misschien nooit te weten komen wat ik gemankeerd heb. En wie weet krijg ik het ooit niet nog eens terug. Ach, daar is mijn rijtje, geloof ik. Ik moet nu weg. Tot kijk, Henri. Zeg, hallo, je belt me toch wel eens op als je terug thuis komt. En zoals u merkt, meester Lambert... is het dus helemaal niets ongewoons wat u overkomen is. Dat wil zeggen, in uw speciaal geval. Dan had Kobe er dus werkelijk niets mee te maken? Nee, dit keer in geen geval... Maar ik geloof dat u mijn theoretische uiteenzetting niet helemaal begrijpt, is het wel? Nee, om u om, om de waarheid te zeggen... Het nee? is ook heel eenvoudig uit te leggen. Kijk, u moet het zo beschouwen. U kreeg een verkoudheid... Ja, dat klopt. Die heb ik in de tuin van de marquise de Villemorin opgelopen die, die avond dat hij met zijn dochter Charlotte... Ach, ik moet er niet meer aan denken, een ongeluksavond. U werd verkouden en u ging, zoals dat normaal is bij een verkoudheid, door uw neus praten. Maar vergeet u niet, uw neus is het eigenlijk niet. Uw neus is een deel van het lichaam van Kobe. U praat dus, als u verkouden bent, door het lichaam van Kobe. Ergo, u praat net als hij. Maar dat is verschrikkelijk, dokter. Dus, dus stel ik als, als ik een verkoudheid oploop, dan... dan, dan, dan... Nee, met Lambert, nee. U hoeft er voorlopig geen angst meer voor te hebben. Hoezo niet? Zeg, zeg het tussen twee haakjes, dokter. Hoe komt het dat ik nu helemaal niet meer door de neus van komen? Koba... Ik, ik bedoel, ik bedoel dat ik helemaal niet meer praat zoals hij. Op, op vier dagen is een verkoudheid toch niet genezen. Dat komt, mijn waarde meester, omdat u nu helemaal geen neus meer hebt. Wat zegt u, dokter Bernier? Uw neus met Lambert is weg. Onmogelijk! Kijkt u maar even in de spiegel. Oh, oh, oh, hij is weg, helemaal weg. En zo zag ik eruit, hè, toen die Turk, die Turk... Wees durk. kalm, wees kalm, mijn beste. De chirurgische wetenschap van de 19e eeuw kent geen onoplosbare problemen meer. Chirurgische wetenschap, onoplosbare problemen, Woordkramerij, meneer. Hier, bekijkt u dit eens, bekijkt u dit eens, meneer. Zou u met zo'n gezicht willen rondlopen? Nee, dat is niet eens meer een gezicht. Dat is een fasie, meneer. Een tronie om er zo af te rukken en in de vuilnisemmer te smijten. U hebt gemakkelijk praten. Oh, u hebt gemakkelijk praten. U ziet alleen maar een probleem dat weer eens moet opgelost worden. Maar ziet u ook nog het probleem dat er achter steekt? Ziet u ook het probleem hier binnen? Hier zit ook nog een probleem, meneer. En een hart. Meester Lambert. Een heel lange tijd geleden werd uw neus afgehakt, nietwaar? Nou, en, en, en... Het grootste gedeelte van de tijd die intussen verlopen is... hebt u echt rondgelopen met een neus. Met een zeer mooie neus zelfs. Dat zult u niet kunnen ontkennen. Ja, mooi. Mooi was-ie. Oh, was was-ie, was-ie, oh. En aan wie had u die neus, die tweede neus, te danken? Ja, u hebt gelijk. Ik mag niet ondankbaar zijn aan u. Dat spreekt vanzelf. Daar gaat het niet om. Ik vraag niet om eer voor mijn werk. Ik laat alle eer aan professor Diefenbach. Hij was de pionier. Nee, nee, nee, nee. U mag niet zo bescheiden zijn, dokter. U hebt voor mijn neus gezorgd. Ja, ik heb natuurlijk ook mijn klein steentje bijgedragen. Apropos... Heb ik u al gezegd dat ik Diefenbach in Parijs ontmoet heb? Nee, dokter nee. Ja, we zijn overeengekomen een verhandeling te schrijven... die als titel zal dragen... Een fysische en psychische remanentie... in overdracht van gever en ontvanger... bij huidoverplantingen. klinisch beschouwd. Uw geval zal er uitvoerig in behandeld worden... zonder uw naam te vernoemen. Dat spreekt vanzelf. Bent u er niet trots op? Ja, jawel, jawel. Maar wel. Maar wat? Maar wat? <tie> Ik zit hier zonder neus, dokter. Oh, daarop vinden we wel wat. Werkelijk? En wat denkt u dan te doen? Oh, dat is heel eenvoudig. Een nieuwe koop bezoeken, dat ligt toch voor de hand? Een nieuwe? Maar waarom een nieuwe? Wel, ik hoop dat het geen al te grote schok voor u zal zijn. Bedoelt u dat hij dood is? Zeker weet ik het niet, maar het lijkt me logisch. U weet hoe sterk uw neus aan zijn oorspronkelijke bezitter gehecht was. Hij reageerde steeds volkomen in overeenstemming... met de lichamelijke gesteldheid van Kobe. Nu is uw neus weg. Gewoon verdwenen. Dus welk besluit kunnen we eruit trekken? Ja, u zult wel gelijk hebben. Het spijt me voor hem. Ik zal voor zijn wederbezorgen. Ik moet echter toegeven... dat de Italiaanse methode ons veel last heeft bezorgd. Dat hoef ik u niet te vertellen. Zou u toch maar eens niet liever met... de uh, ...Indiaanse systeem werken. Een stuk van de huid van mijn voorhoofd laten nemen... ...en daaruit een nieuwe neus laten maken. Nee, dat nooit, dokter. Ik heb het u gezegd, de Indianen zijn wilde. Een laatste oplossing is dan... ...een zilverneus. neus. Een zilveren neus? Ja. Er zijn er tegenwoordig heel elegante... ...het materiaal is duurzaam... ...maar dokter, een, een, een blinkend stuk zilver midden op mijn gezicht... Waar denkt u aan? Buitenop is een dergelijke prothese immers bekleed met een materiaal dat de kleur van de huid heeft. De, de kleur van de huid? Werkelijk. Ja, ja, ja, dat spreekt toch vanzelf. U hebt de keuze tussen een heleboel modellen. Er zijn havixneuzen, gematigde wipneuzen, neuzen gemodelleerd op die van beroemde personen. De modellen Napoleon en Casanova zijn nogal in trek. Er bestaan ook heel series dikke neuzen, Maar die passen vanzelfsprekend op meer gevleesde gezichten. Neemt u ook geen uitgesproken wipneus? Die passen maar alleen op gezichtjes van jonge dames. Wel, wat denkt u van een zilveren neus? Een zilveren neus? Zal het zijn, dokter? Hallo, met de studie van meester Lambert. Ben jij het, Alfred? Ja, wie is daar? Als je een stem niet verkent, moet je raden. Ah, Suzanne. Een hele mooie naam, maar ik ben het niet. Uh, Mariette. Ook niet. Valentine. Evenmin. Rachel. Och, natuurlijk, ik wist het dadelijk. Jij bent Prosperine. Hé, hey, wat een naam. Ook niet? Nee. Laat eens kijken. Ben, ben je dan misschien uh, Louisette? Nee. Simon. Nee. Uh, Al Albertine. Die gans. de gans. Uh, Th Th Therese misschien? Zeg eens. Nu snap ik het. Ze hebben allemaal namen van meisjes die jou zouden kunnen oppellen. Hoe wat ben jij er voor eentje? Hoe oh, kom je erbij? Ik, ik heb immers toch dadelijk geweten wie je was. Ja, natuurlijk. Weet je het echt maar om me te plagen? Ach, dat weet je toch. Ik, uh, ik hou toch maar alleen van jou. Ik wil het zweren. Zeg het me dan nog eens. Wat moet ik nog eens zeggen? Dat je van me houdt. Liefje, ik hou van je. Van wie? Wat zeg je? Van wie hou je? Maar dat zeg ik toch. Van jou alleen. En wie is die jou? Dat, uh, dat ben jij. Met, euh, met je naam erbij? Ja. Ik, ik begrijp niet wat je bedoelt. Zeg het misvoorschat. Je moet zo zeggen. Ik hou van jou alleen. Germaine. Germaine. Oh, maar dat weet je toch. Maar ik zeg het je graag hoor, mijn schat. Leg je lieve oortje maar dicht tegen de horen. Sluit je oogjes en luister. Ik hou van jou alleen. Schoft! Wat zeg je? Blauwbaard! Ik weet helemaal niet Germain. Hallo, Ma hallo, goeie, goeie heel, maar, maar ze heeft ingehaakt. Pff. Dan moet het vast uh, Marguerite geweest zijn of, of Isabelle. Nee, niet op dit uur. M misschien, misschien, ja, misschien was het Rosette. Ja. Ik heb een zilveren neus. En misschien had ik het juist geraden... toen ik veronderstelde dat u dit helemaal niets bijzonders zou vinden. Ja, het kan soms vreemd lopen. Eén fatale slag op één fataal ogenblik... van één fatale dag omwille van... een of andere futiliteit. Waar ging het ook eigenlijk weer om? Och ja, om... om oh, mademoiselle Victorine Tompin. Ik begin het te vergeten. En ik moet het eerlijk bekennen... Tot nog toe heeft mijn zilveren neus me uitstekend gediend. En hij heeft me heel wat minder kopzorgen gebaard... ...dan het lapje huid van... ...ja, van u weet wel wie. Ik heb weer om een Grieks model gekozen. Ja, er gaat toch niets boven een mooie... ...rechte, iets wat lange, scherpe neus. Daar gaat niks boven als u succes wil hebben bij... ...nou ja, daar praten we ook nog wel eens over onder vier ogen. Veel meer is er niet te vertellen... Gelukkige volkeren hebben geen geschiedenis, zegt het spreekwoord. Gelukkige mensen vanzelf spreken het ook niet. Oh ja, er is toch nog iets waar u zult van opkijken. Kobe is niet dood. Nee, nee, daar had dokter Bernier zich dan toch maar lelijk vergist. Ik ben hem de dag na dat laatste vreselijke voorval gaan opzoeken. Ja, dat had u natuurlijk wel gedacht. U herinnert zich dat die verdwenen neus gemaakt was uit een stuk van de arm van Kobe, nietwaar... En u herinnert zich misschien ook nog dat Kobe, op zijn eigen verzoek trouwens, bij een schrijnwerker was gaan werken. En toen ik Kobe zag, werd me plots alles duidelijk. Hij had maar één arm meer. Ja. Hij kwam net terug thuis uit het hospitaal. Zijn arm werd gegrepen in één van de machines in de schrijnwerkerij.